Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Slecht nieuws voor wie eind deze week een treinticket naar Duitsland heeft geboekt. Opnieuw gaat het treinpersoneel daar staken voor een beter salaris. Reizigers zijn er inmiddels goed klaar mee, want het is niet de eerste keer dat dit gebeurt... vertelt correspondent Charlotte Waiers. Dit is inmiddels de zoveelste staking in de onderhandelingen tussen de Deutsche Bahn en de vakbond. En je merkt ook wel dat het begrip bij Duitse reizigers steeds meer plaats maakt voor ergernis over de hinder die ermee gepaard gaat. Er komt nog bij dat de vakbond aankondigt dat ze in vervolg gaan staken in golven. Dat wil zeggen dat er geen aankondiging meer komt minimaal 48 uur van tevoren. Op donderdag en vrijdag leggen machinisten en conducteurs het werk neer. En wie deze week in Duitsland met het vliegtuig reist kan ook pech hebben... want donderdag en vrijdag staakt ook het personeel van Lufthansa. Het Amsterdamse fietsmerk Kwik maakt een doorstart. In november ging het bedrijf ten onder. nadat het moederbedrijf failliet ging. De curator zegt dat de fietsfabrikant is overgenomen. door Nederlandse investeerders die fan zijn van het merk. De 25 werknemers die bij het faillissement hun baan verloren zijn. weer aan het werk gegaan. Welkom in Europa. Blijf hier tot ik dood ga Europa. Pa. Ja, Joost Klein is natuurlijk de rising star van ons land... maar hij is ook rising bij de boekmakers van het Songfestival. De Nederlandse inzending staat inmiddels op de zevende plek... in het lijstje van grootste kanshebbers. Vorige week stond Joost nog op plek 20. Nummer 1 in het lijstje is nu Kroatië. Ja, gevolgd door Oekraïne. En op plek 3, Italië. Ja, er kan nog wel van alles gebeuren, want wat de ex op het podium laten zien... heeft ook invloed op die boekmakers. Het duurt nog iets meer dan twee maanden voor het Songfestival in Malmö losbarst. Het weer, het is droog. In het zuiden breekt de zon steeds vaker door. In het noorden blijft het bewolkt. Het is 9 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A10-ring noord richting het oosten bij Zeeburg... staat het stil over 8 kilometer vanaf de Koentunnel. Drie kwartier vertraging, drie rijstroken zijn ook dicht. Het duurt waarschijnlijk tot een uur of half twaalf. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 the party, come the boogie with y'all. Ya, D.C. come the boogie, I said, what y'all. Ya, Because South East come the party with y'all. Northwest come the boogie, I said, what y'all. North East come the party, come the boogie with y'all. Ya, Southwest West come the boogie, I said, what now. Ooh, ya, now everybody come the boogie on down now.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 Europa -pa. Ja, een speciaal nummer wat hij voor zijn vader heeft gemaakt. Het verhaal daarachter, nou dat weet Dolly ook wel precies. We gaan haar straks zo rond half vier daarover even in de uitzending spreken. Dan is hij inmiddels gearriveerd voordat ze naar de kerstmannen toe gaat. Kerstmannen, nu vlak voor de Pasen. Ja, het gebeurt echt. Straks hoor je daar meer over. Me, baby.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 Bye. was hem nog een keer, hè? de klassieke van uh, Tom Jones en de Sackbomb in de Moos versie Zo, daar gaan we kijken of het zonnetje uh, nog wel schijnt op uh, Duintjesveld. Dat horen van Piet Pijper, de wedstrijd van vandaag, tegen stormvogels. En uh, wat gebeurt er nou? Dan gaat hij dezelfde plaat draaien. Goed. We gaan nog uh, één plaat draaien totdat we gaan schakelen naar uh, Duintjesveld. En uh, dat is deze van Bruno Mars. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault. They all be just Keep up. Yeah. Players only. And come on.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 Daar staat Nigel Berg helemaal vrij. En ook laat die bal gewoon zo voetenglip gaat uit. Dus ook dat gaat weer de, de bal naar een ingooi voor de stormvogels. En die gaan gooien. zit we zitten in ieder in de, de 43e minuut van de wedstrijd. de rust tussen in aantocht. Ja, als ik dat zou horen, Piet, moeten wij ook gewoon een beetje.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 I'm going to go to the house. I'm going to go No, no.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 Van de Grand Prix van Bach Rijn. Baby, I don't understand why we can't just belong to each other's hands. This time might be the last thing I feel, unless I make it all juice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 de auto's zijn net uh, de baan opgegaan om zich voor te bereiden voor de, de start. Uiteraard, in het derde uur, daar veel meer over uh, met uh, lossen Onze pit reporter uh, van uh, Autopassion in uh, Beverwijk. We gaan nog een uh, plaatje voor je draaien en uh, dan uh, hopelijk Dolly Tempier. Ik, want uh, ik wil alles weten over de Kerstmannen. En uh, uiteraard over uh, Joost. Nee, niet Joost mag het weten, maar uh, Joost Klein die wij uh, gaan horen op het uh, Songfestival. En dat hij met uh, Europa -pa. Europapa, inmiddels een uh, grote hit... Uh, onderweer op uh, Spotify al uh, miljoenen keer gestreamd. Dus zei, nou ja, misschien wordt het wat, hè? Je weet het maar nooit. Wij houden nog even bij de muziek uit uh, de jaren 80. Totdat Dolly in de studio is. Hier is Janet Jackson en When I Think Of You...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 Er was ook een vijver en dat ja. gebeurde ja. ook van alles. Ja, dat was voor, voor de oorlog en dat is uh, volgens mij is dat allemaal afgebroken toen. Ja, dat is allemaal, ja, dat is allemaal afgebroken. Ja. ja, de ingang. Ja, want het was een, een wandelpark ja. natuurlijk. En daar hebben we ook ja. foto's van, dus hoe het toen was. Ik heb er ook een filmpje uh, van. En deze tentoonstelling uh, heeft niet alleen uh, foto's, maar uh, we hebben ook 3D-animaties.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 En daar kan de uh, marion wat meer over vertellen. Nou, ik kom even terug op die, uh, die hele helifectie afgeschoten. Dus als je in, uh, in de uh, Waardleinduinen bent, daar zie je nog hele geschutsen uh, uh, opbouwen uh, die toen gebruikt werden daarvoor. Ja.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 in het begin van de tentoonstelling is er een belevenistafel. Want we hebben ook ja, we... Het, het educatieve <laughs> ja, ja. aspect, hebben we ook. maar daar gaat Anne Marion meer over. Zou heb je, dus... je niet mee bemoeid met de nee, nee, nee, niet zoveel, nee. Anne Marion, wat kan ik doen op zo'n tafel? Ja, nou, we hebben daar um, uh, plattegronden op uh, gezet. Dus uh, een plattegrond van Zandvoort. Eigenlijk uit de tijd van uh, zo rond uh, 1940...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 om op een andere manier dan uit een boek... Uh, dat, inderdaad, het en het, het ja. bekijken van een... Uh, ja, en dan en echt specifiek ook over de geschiedenis van Zandvoort. Want in die boeken gaat het natuurlijk ja, ja. echt over de tweede wereld... zoals dat in Nederland heeft plaatsgevonden ja. en daarbuiten. Maar uh, ja, het, het is nu echt de geschiedenis van Zandvoort wat, uh, wat tentoongesteld wordt. De aanloop is gezet, hè, twee jaar geleden. Heb je in de tussentijd al, al uh, uh, scholen gehoord van wij willen, wij willen Ja. Schoen? Ja, ja, ik ook ben buiten Zandvoort? Er, ja, ook buiten Zandvoort. Uh, we hebben gisteren net uh, al een school gesproken uh, uh, die zeker, zeker komt. Mm -hmm. dit is al, in de agenda is het al uh, gezet. Uh, en ik heb hier in Zandvoort heb, ben ik ook langs scholen geweest. Uh, en heb ik het ook zeg maar nee. gezegd van promoot, van er komt een mooie tentoonstelling. Zeker als je zegt het is verplicht in groep 8, ja. is dit natuurlijk de kans om ergens. ergens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 Wat er in de tweede helft gaat gebeuren, dat horen we uiteraard van uh, Piet Spijper. En Dolly is er ook, dus dat wordt een Dolly ball, zo dadelijk. Eerst gaan we weer een lekkere gouden houden voor je draai. Jim Croce is hier, Bad Bad, Leroy Brown. Of Chicago. Voor een mooi moment, hè Piet, wat is er aan de hand daar uh, op Duitjesveld? Nou, we zijn in minuut 50-5 minuten na de rust met dezelfde formatie. Waar eerst een, een, een door, doorgebroken Nigel Berg die naschoot. Maar vervolgens de volgende aanval, een, een mooie aanval. En die uh, kwam bij Kastje en die geeft hem door. Diep op onze Fernando Lewis. En Fernando die pakt hem op zijn voet en dat is een Pegel. En het is uh, na 50 minuten 1-2. Dus we zijn weer volop in de wedstrijd.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 you double take soon as i walk away call up your chiropractor just and get your neck break Ooh, tell me what you what you what you gonna do Ooh. cause i'm about to make a scene double up that sunscreen i'm about to turn the heat up gonna make your glasses steam Ooh, tell me what you what you what you gonna do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 Ja, dat klopt. Ja, goedemiddag ja. trouwens. Heel goedemiddag. Hey, hallo. Goeie... en alle luisteraars Goedemiddag kijkers maar, natuurlijk. Fijn he? dat je er weer bij bent. En jij ja. zou eigenlijk naar de kerstman naartoe gaan, hè? Maar helaas gaat het even het, niet lukken. Uh, het, het, het, het dreigt te verzanden. Uh, want uh, de cameraman heeft net helaas af moeten zeggen. Dus ik, ik ga even nadenken of ik uh, iemand anders bereid kan vinden. Oké, okay, oké. Okay. Om mee te gaan. Want het is natuurlijk veel te leuk om daar, um, dat zomaar voorbij te laten gaan. Zeker, want wat uh, gaat er gebeuren?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 Tuurlijk, dat hoop ik zo van harte. En het is misschien ook wel leuk om even naar de zeeweg te rijden... bij de parkeerplaats te gaan staan en te oh, ja. kijken hoe ze allemaal aankomen rijden. Ja. Dat, moet, dat even moet toch heel stoppen, apart zijn. hou je een motor tegen. Ik moet even scannen. Ja, ja, even, ja scannen. even scannen. <laughs> ik zie het zo gebeuren. Nou, ja. Dat zou mooi zijn, Dolly. En, ja, toch? Wij als omroepen hier in Werk ook hieraan mee. En Daarvoor hebben wij de poster of het plaatje daarvan...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 Het begint zo meteen om 4 uh, uur de race. Oh. En uh, ja, de starten uh, gaan we uiteraard ja, uit, uh, meenemen. Uh, de, de, de trainingen zijn natuurlijk al geweest. Hè, in verband oh, met, het is uh, geweest? met de ramen, dan uh, moet het een dag vervroegd worden, had ik begrepen. Klopt, ja. klopt, klopt. Dus, dus we gaan uh, zo nou. dadelijk uh, racen. Nou, je ziet het in het Belt uh, voor je op dit moment.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 dus uh, die moeten we aankunnen, die stormvogels, uh, mannen. Vooral op eigen terrein. Eigen terrein, nou ja. ja. Fluitje van een cent. Ja, geef ze maar even lekker pakken. Nou ja, tot aan het nieuwsje, ontkomt er niet aan, hè. De kerstmannen op het circuit, dus uh, ja, die komen richting het circuit. Ik zie ze al rijden op de motor, <lacht> richting circuit Zandvoort. <lacht> <laughs> driving home for Christmas. Naar het circuit toe. Vandaar dat we deze even draaien. <laughs> ja, moet kunnen toch? Ja, jawel. Anders ja. zicht je heel even de radio uit. Maar heel snel weer aan hoor. Want uh, zometeen de derde uur van dit programma. I'm driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas, yeah.